Ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Utrechtse boa's gaan vanaf volgende week handhaven op straatintimidatie in het openbaar. Vanaf 1 juli is bijvoorbeeld het nafluiten of roepen van iemand op straat landelijk strafbaar. Een belangrijke stap volgens de burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma. ...bijna de meeste jonge vrouwen in Utrecht er wel mee te maken krijgt. En dat is natuurlijk gewoon toch wel echt heel erg ingewikkeld eh, om te zien. Eh, dat zoveel jonge vrouwen last hebben van eh, ja, deze vorm van intimidatie. Want het is voor hen echt heel heftig. Acht speciale getrainde boa's in Utrecht gaan de straat op... ...en mogen een proces verbaal opmaken als ze iemand op heterdaad betrappen. Ook in Rotterdam en Arnhem gaat er gehandhaafd worden. Bij de politieinval in een drugslab in Bergen op Zoom zijn vijf mensen opgepakt. Het gaat om vier mannen en een vrouw tussen de 23 en 58 jaar oud. De rechter heeft vandaag bepaald dat de vier mannen langer vast blijven zitten. De vrouw werd vrijgelaten. In het lab werd waarschijnlijk amfetamine gemaakt. In Engeland zijn tientallen klimaatactivisten opgepakt. Volgens de politie waren ze van plan om drukke luchthavens in Engeland te ontregelen tijdens de zomervakantie. Hoe ze dat wilden doen is niet bekendgemaakt. Eerder kwam de Britse groep in het nieuws toen een van hen tomatensoep gooide op een schilderij van Vincent van Gogh. En ook heeft iemand zijn hoofd vastgelijmd aan het schilderij Meisje met de Parel in het Mauritshuis in Den Haag. En het EK zit erop voor scheidsrechter Danny Makkely. Hij is niet geselecteerd door de UEFA voor de knock-out fase. Eerder vertelde hij aan het jeugdjournaal dat het best spannend is fluiten op een groot toernooi. Ik was ook echt wel zenuwachtig. Je moet toch uh, leiding geven aan heel veel spelers. Makkely heeft in de poolfase Duitsland-Hongarije en Kroatië-Italië gefloten. Zowel Kroatië als Hongarije waren niet over hem te spreken. Hij was de enige Nederlandse scheidsrechter op het EK.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 Zin in. zin in Zandvoort yes. is zin in ZFM. ZFM. Met nu het weekend in. Je luistert naar Jilmer en de MM's. Elke laatste vrijdag van de maand bij ZFM Zandvoort.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 Que vient la neige et le fracas, on ne va pas tous se Entre les braises, on marchera et la nuit noire nous embrassera. On pourra tous partir. On pourra tous partir. Ja, en met uh, Soleil Soleil van POM uh, beginnen we deze uitzending rustig en voorzichtig, maar wel zonnig. Net zoals dat het eindelijk buiten lekker weer is en de zomer echt kan beginnen. We zijn er weer met Jelmer en de M&M's op deze laatste vrijdag van juni. 28 juni is het, het is dus net over zeven. En dat betekent dat je de komende twee uur weer kan genieten van het programma van ZFM Zandvoort. We zijn er even een maandje tussenuit geweest. Dat had te maken met een buurtfeest in Zandvoort Nieuw-Noord. Maar we zijn er gewoon weer voor het derde jaar op rij, ook in juni. En we gaan er weer een leuke uitzending van maken. En dat kan natuurlijk niet alleen... Want het heet Jelmer en M&M's en gelukkig uh, zijn de M&M's er ook weer. Uh, Mirko en Mike, hallo. Hallo. Hallo. Leuk uh, dat jullie er weer zijn ook uh, bij de uitzending. En uh, we hebben er natuurlijk uh, allemaal weer heel veel zin in met natuurlijk onze vaste rubrieken. Zoals de Show. dus uh, pak pen en papier Oeh. er maar alvast bij. Want aan het eind van dit eerste uur volgt een heerlijk recept wat uh, als het goed is weer toepasselijk is bij tijd van het jaar of. Een beetje... Geval, zeker, zeker buitenlands en zomers. Vandag. Nou, kijk eens aan. dat is een mooie bevestiging. Uh, we bespreken natuurlijk zo meteen het nieuws en verder dingen die ons opvielen. Ook uit Zandvoort. Uh, en we hebben het nog over de muziek. Nou, eigenlijk uh, te veel om op te noemen, maar eerst uh, het nieuws van de afgelopen tijd. En uh, dan gaan we eigenlijk eerst naar de meest uh, recente actualiteit. En dat gaat over het debat tussen uh, Donald Trump en uh, Joe Biden. De, de verkiezingen zijn natuurlijk... Uh, komende november. En dat uh, net zoals in Nederland hebben ze dan... maar daar natuurlijk veel groter en uh, uitgebreider... ook verkiezingsdebatten dan met twee mensen. En uh, ja, Mirko, jij hebt het gekeken... en ook, uh, ook een beetje de reviews gelezen. Ja, ja, ja. Ik, ik ben opgebleven gisteren. Ik vond het, vond het gewoon grappig. En uh, ik, ik had toch de tijd. En uh, nou, ik, gisteren zag ik Jomer toevallig al. En toen zei ik nog heel overtuigd tegen jou, maar ik zei ik denk dat Biden gaat winnen. En mijn, mijn theorie was als volgt. Ik zei, uh, het enige wat hij hoeft te doen... Is het niet verpest, Dus is geen gibberish praten, niet de draad kwijtraken, omdat er best wel veel, voor de mensen die het een klein beetje volgen, eh, nou ja, clipjes constant opduiken waarin hij vreemde dingen doet. En een aantal dingen zijn een beetje uit context getrokken, maar een aantal momenten, dan, dan praat hij zo nog eens En dan zakt hij weg en dan is hij 20 seconden in de lucht aan het staren. Nou ja. Dus ik dacht, nou ja, als hij genoeg rust, als hij de juiste medicijnen krijgt van een of andere goede ja. dokter, die hij natuurlijk kan betalen met zijn presidentsalaris, ja, dan, dan redt hij dat. En dat is niet gebeurd. En dus zelfs het NOS heeft nu als titel, en die zijn toch beste. Nou, ik, ik, ik, ik, ik, ik, laat ik zeggen, die niet heel goed is. En er staat letterlijk van: Ja, Biden overtuigt niet in eerste stekelig debat met Trump. En er zijn zelfs mensen in de Democratische Partij, hogerop, die nu sinds het debat openlijk twijfelen of Biden dit keer wel moet runnen. En of ze hem niet nu nog op het laatste moment moeten wisselen. Dus ja. dat is best wel, uh, ja, best heftig. Dat wordt nog interessant, ja. Dat ja. wordt heel interessant. Nou, ik, ik heb inderdaad ook, ik heb niet het debat zelf gekeken. Ik heb um, op Twitter een beetje, reacties gevolgd. nou is Twitter natuurlijk toch een beetje een soort uh, ja, tunnelvisie waar je in zit. Um, maar um, ik moet zeggen, ik heb inderdaad wel fragmentjes zien gezien, dat ik echt dacht, oei, oei, oei. Maar ik vind het ook wel enigszins kwalijk, want ik snap dat de mensen van... Um, de partij hem in twijfel trekken. Maar dan vraag je je toch af, moeten ze dat wel zo openbaar doen? Want het is toch alleen maar voer voor de Trump-supporters... om juist te zeggen, ja, zelfs de partijen... Uh, hoge pieven die twijfelen nu aan hem. Waarom twijfelt de rest van het land niet aan nou, hem? Stemmen ja. allemaal, uh, je nou, weet ja, wel. Ja. Dat is natuurlijk uh, de campagne. Ja, maar ik vind het... Nee, maar het is heel, terecht, heel ja. terecht dat je dat zegt. Ik, ik heb toevallig vorige week... Uh, was ik heel gezellig bij een, een, een kleinschalige lezing... van een uh, Amerika-kenner, Raymond Mensen... en dan wat hier ook uitvoerig over... Ja, uh, je ziet gewoon, je hebt mensen die, die twijfelen altijd een beetje. En die kijken ook heel erg naar de kandidaat zelf. Ja, die zeggen nu van, wij, wij gaan voor Trump. En de kans dat Trump uh, zou kunnen gaan winnen. En dan puur kijk naar kiesmannen. Hè, want ze hebben een kiesmannenstelsel in Amerika. Was al heel groot. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, als er nu niet iets heel bijzonders gebeurt. Dus er gebeurt of iets wat echt negatief wordt beschouwd door de achterban van Trump. Was ja. enorm positief voor de democraten dan durf ik nu al te voorspellen dat ik denk dat Trump gaat winnen. Ja, maar het was dat in Amerika toch heel erg 50-50. Als je ja. kijkt naar de uitslag van de vorige verkiezingen... en Trump heeft natuurlijk al een keer gewonnen. In 2016 ja. was dat, geloof ik. Ja, die kans was natuurlijk altijd aanwezig. En dan moet je natuurlijk niet dit soort uh, flaters slaan met ja. je eerste... want het was het eerste grote debat, begreep ik inderdaad. Ja. Zeker, ja. zeker. Want het is zo dat in Amerika mogen ze op een periode stemmen. En omdat op dit moment, eigenlijk of in juli... mogen de eerste mensen al stemmen in Amerika in bepaalde staten... Uh, hebben ze dus het debat naar voren getrokken, want normaal zou het pas een keer in oktober zijn, zeg maar. Uh, met het idee van, nou, misschien kunnen we dan stemmers overtuigen. Nou, als het dan zo al start, dat ja. is niet, is niet, goed. Dat we is niet ga, goed. We gaan het meemaken, <laughs> denk ik. Ja, ja, nou ja, inderdaad. We, gaan het, we blijven het volgen. En het is uh, sowieso, denk ik, dat je kiest uit uh, een beetje uit armoede in Amerika en dat het... Uh, niet echt meer een democratische... Ja, de keuze. Uh, ja, ja, kijk, het ding is vooral, kijk, in Amerika kan ik niet over spreken. Maar wat natuurlijk wel zo is, als Trump verkozen gaat worden... en als iemand die natuurlijk politiek ook heel interessant gaat vinden... ja, dat gaat best drastische gevolgen hebben. Um, ja, hij, hij gaat gewoon zeggen, ja, iedereen die niet die 2% Waarom? betaalt... Hè, voor die NAVO-norm. En dan gaan we de laatste tijd gelukkig al heen... omdat denk ik heel veel politici wereldwijd aanvoelen... dat de kansen dat Trump terugkomt. Ja, hij kan. Ik denk dat er echt een 15% kans is... dat hij daadwerkelijk gaat zeggen... ja, oké, okay, laat de van maar lekker zitten. Dat hij de steun intrekt bij Oekraïne... dus dat wij meer moeten gaan bijleggen... Dus... Er gaat nogal wat veranderen voor ons ook, hè? Als, als afhankelijk van wie ja. je wint. Maar dat is ja. het probleem met Amerikaanse verkiezingen altijd. Het is eigenlijk geen verkiezing ja. voor het land. De hele wereld heeft ermee te maken. Of je, kiest, of je kiest een veroordeelde of, crimineel of een te oude man. Ja, maar kijk, weet je, ja, ik, maar het gaat om beleid. Het maakt niet eens uit wat, wat de achtergrond is voor mij. Het nou, gaat dat, mij dat erom. Dat is de armoede. Maar kijk, nou, ja, precies, maar... beide mensen zouden niet mijn eerste keuze zijn als ik zou moeten stemmen nee, daar. Nee. Nou weet ik niet hoe het daar in het land gaat. Maar wat ik zeg, kijk, Trump is natuurlijk heel onvoorspelbaar. En ik denk dat Biden de afgelopen vier jaar heeft laten zien dat hij toch wel redelijk nou, voorspelbaar ja, beleid ja, doortrekt. Precies. Inderdaad, vooral ja. buitenlandbeleid. En ik denk dat, dat Trump ja, zomaar eens kan zeggen van... hé, uh, hey, wacht eens even, we gaan wat jij ook zegt. Uh, die ja. steun aan Oekraïne gaan we stoppen. Nou, ik betwijfel of hij uit de NAVO stapt. Ik zie hem er wel voor aan. Ja. Maar dat is het probleem Ja, dat ja, betwijfel ik ook wel hoor. Nu, de, nu we allemaal naar die 2% ja. gaan. En als, als Rutte daar komt, dan dus zit hij ook wel een ja. goede, goede band schijnt te hebben... met, met uh, Trump gek genoeg. Dan zie ik dat dan wel gebeuren. En, en, en dan als, als, als laatste nabrander. Wat, wat wel heel interessant gaat worden als Trump verkozen gaat worden. Waar ik dus nu wel even van uitga ga voor het gemak. Wat er gaat gebeuren met Bos, bosnië herzegovina Want dat heel veel mensen niet weten. Dat ligt, dat ligt natuurlijk gewoon binnen, binnen in ieder geval het Europese ja. grondgebied. Niet de Europese Unie. Um, is dat daar momenteel eigenlijk Amerika op een hele rare manier dat systeem heeft ingedeeld. En ook in stand houdt. En als zij zeggen, ja, wij stappen uit de Oekraïne. Dat is er ook een hele grote kans te zeggen, we stappen daaruit. En dan kan daar heel makkelijk een conflict ontstaan tussen de drie landen. Dat kan dan weer de eerste oorlog op het Europese grondgebied zijn. zeg maar, los van de, de Oekraïne-Rusland-situatie. En als tweede nabrander. een andere kandidaat die heel erg opvalt bij ja, de verkiezingen. Is geen meer. Dat is Kennedy. Uh, en ik denk dat het best nog wel eens zou kunnen. als hij door blijft gaan zoals het nu is. dat hij misschien niet over vier jaar, maar over acht jaar bij wijze van spreken dat het daadwerkelijk met een nieuwe partij... want hij runt als, als met een onafhankelijk ja, runtie, dus zeg onfrankele. maar... dat daar zomaar zou kunnen gebeuren... dat eindelijk dat twee-partijensysteem partijen dat doorbroken wordt. En dan denk ik dat de Greens en de libertaire Partij... die je al heel lang hebt in Amerika... dat die ook kleine successen gaan boeken. En dat kan heel veel uitgemaakt gaan wereldwijd. We gaan het zien. We gaan dat is de nabrander. Ja. <laughs> ben <laughs> ik nu <Ja. laughs> klaar. Nou ja, euh, dan het volgende nieuws. Ook niet echt heel positief. Uh, we gaan het straks uh, allemaal inhalen, die positiviteit. Maar het uh, parlement in Georgië heeft donderdag ingestemd met een reeks wetvoorstellen... om de rechten van uh, Elebate eigenlijk gewoon mensen, in te perken. Ze verbieden onder meer propaganda voor relaties tussen personen van hetzelfde geslacht... en geslachtveranderde operaties. Uh, dit zijn eigenlijk dingen die we ook in Rusland en Hongarije hebben zien gebeuren. En in Rusland is het nu verboden om uh, een regenboog te dragen, want dan word je opgepakt. Uh, dus dat gaat de goede kant op in Georgië. Je hebt daar uh, de partij... De Georgische droom die dit voor elkaar heeft gekregen. Die heeft een uh, meerderheid in het parlement. En uh, wat ook natuurlijk onlangs is gaan spelen in dat land... is de, de intensieve uh, Russische inmenging van het land. Het uh, raakt steeds meer onder de invloedssfeer. Het ligt natuurlijk eigenlijk ook aan Rusland gegrensd. Uh, en eigenlijk net als Hongarije en ook uh, Servië en al die andere landen... die nog steeds een beetje onder invloed staan van het Russische regime. Is nu ook uh, Georgië... Uh, uh, de volgende, denk ik. En uh, de eerste die daar natuurlijk onder lijden zijn minderheden, zoals uh, LBTI'ers. Uh, dus dat, uh, ja, dat was mijn nieuwsitem wat me eigenlijk wel uh, opviel. Dat ik dacht, nou, het gaat aan veel kanten goed, maar dit is een voorbeeld uh, waar, hoe het niet uh, zou moeten gaan. Uh, en dat komt natuurlijk allemaal voort uit allemaal nepnieuws en desinformatie van mensen die denken dat er zoiets bestaat als uh, LBTI-propaganda en, uh, en dat soort dingen. Dat je mensen propagandeert en uh, ja... Oké. Okay. Niet uh, iets om blij van te worden. Nou, je ziet het natuurlijk veel in die, uh, die Oost-Europese landen... heb ik het idee dat we toch steeds meer aan de macht komen. Ja, maar ja, nou ja, ook in Nederland. Ja, en nou, ik wil ja. eens zeggen, ik ben niet specifiek Nederland... maar ik bedoel, u behoudt inderdaad dat binnen Europa... wel steeds vaker uh, extreem rechts wordt gekozen. Ja, ik ja, ben benieuwd uh, hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Nou ja, en, en wat ik ook wel denk is... ik denk een, een volgende kandidaat voor dit soort uh, dingen... dat zou bijvoorbeeld Servië kunnen worden. Die zijn ook best ja. wel bezig met, uh, met Rusland en zo... Hm. En natuurlijk, kijk, ik, ik slowakei, moet zeggen, even, ik, ik, boven, uh, ik vind niet alles uh, wat niet zo open is als Nederland per definitie slecht. Maar uh, dit zijn wel van die dingen, inderdaad, als je kijkt ook naar de invloedssferen en wat erachter zit, dat, dat is toch wel een beetje dubieus. Ja, maar het is Toch soort... allemaal wel een beetje dubieus. Ja. Dus, en, en zeker Rusland natuurlijk. Mensen oppakken voor een kleurtje dragen. Ja, het, bizar. Vakro, echt. Ja, maar het heeft, het heeft dat als is. direct gevolg dat de toetreding tot de EU is stopgezet. Door deze wetsvoorstellen. Dus, uh, ja, en in dat, in dat, is geval... dus, dat is dus ook de truc. hè? Dat, dat is ook de truc. Dat is wel interessant om, om toch nog heel kort wat over te zeggen. Ja. Want kijk, de, de Russische overheid en, en andere BRICS-krachten... om het zo maar even te noemen. De BRICS-landen, maar de NAVO van bijvoorbeeld China, Rusland noem maar op. Um, die sporen daar dus ook actief op aan omdat ze ja, niet binnen de EU toetreden betekent dat ze dus meer met Rusland en weet ik veel wat kunnen gaan doen. Als je het hebt over handel en noem maar op. Ja, ja. Dus dit is ook een soort van trucje. Hè? De, de, de, dus, dus je zou ook juist kunnen zeggen, als Europese Unie. Dat is dan ook natuurlijk een vraag. Nou, moeten we er niet een keer een oog dichtknijpen? Zorgen dat we eerst die economische banden versterken. En dan secundair deze dingen ja, ja. weer gaan terugdraaien. Dat ja, is ja, heel op, lastig. Op zich, op zich zie je dat natuurlijk nu wel met Oekraïne. Want die. Uh... Die is ook in een versnelde procedure gemaakt. Ja. Maar op zich is dat land op zich natuurlijk niet, ook niet heel tolerant. En uh, was het ook niet heel nee. op orde. Dus um, uh, je ziet dat die keuze soms wel wordt gemaakt. Maar uh, deze keer niet. Uh, er zijn in ieder geval verkiezingen. Dus uh, de democratie bestaat nog. Uh, overal waar je kan stemmen. Op 26 oktober in Georgië. En uh, wellicht wordt er dan voor een andere wind gekozen. Want bijvoorbeeld in Polen uh, is dat natuurlijk wel gebeurd uh, onlangs. Dat er na jaren van uh, ja, een best wel constructief beleid is er toch nu weer een president die ineens allemaal normale dingen doet. Dus dat kan wel. Um, dan hebben we nog iets leuks. Uh, of iets positiefs eigenlijk ja, over Fedbuys. Ja, want dat is mijn nieuws van deze maand. Tientallen gemeenten en organisaties hebben namelijk uh, opgeroepen om... Uh, fatbikes te gaan verbieden. of in ieder geval strenger te gaan controleren. Nou, met name de minimumleeftijd wordt genoemd. Aangezien er gewoon erg veel verkeersongevallen zijn met die dingen. En we hebben hier ja. natuurlijk al eindelijk over gehad. Dus uh, we gaan hier ook niet weer heel lang op door. Maar in ieder geval gaat de petitie over dat 50 uh, grote en kleine gemeentes verspreid over het hele land. De Fietsersbond, de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen, Veiligheid NL en de Artsen voor Veilig Fietsen zich ingezet hebben om uh, strengere regelgeving ja. voor fatbikes. En dan uh, nou, zien ze dus ook um, dat de ongevallen namelijk het meest plaatsvinden met kinderen tussen 10 en 14 jaar. Ja, en die komen, daar jaar. komt een kwart van uh, met hersenen op de spoedeisende hulp en daardoor wordt er nu ook... Uh, dus, nou ja, een petitie start naar de Tweede Kamer om ja. dus die lezerschrijding in te stellen ja. um, voor ja. minimaal 16 jaar. Ja, ik vind dit al een hele tijd eigenlijk een stap die we moeten gaan zetten. Niet per se voor vetbikes, maar voor e-bikes in het algemeen. Ik bedoel, een 12 jaar heeft echt niks te zoeken op zo'n ding. Uh, dus ik vraag me af waarom dit niet uh, eerder is gebeurd. Nou, dan komen we altijd weer tegen argumenten natuurlijk van ja, maar het is gewoon een fiets, dit, dat. Maar ja, nou, ik wil even wat controversieel zeggen. Ik vind eigenlijk dat de overheid gewoon een soort grens in moet stellen. Van nou ja, als je niet minimaal een, een X. Hardheid moet trappen of zo, dus het is niet enkel helpen bij heuvels en tegenwind, dan is het gewoon een elektrische scooter. misschien zeg ik iets heel raars, maar dan vind ik het gewoon een elektrische scooter. Als jij een beetje voor de sier met je been aan het ronddraaien bent, dat bedoel ik niet gemeen, maar ben je dan echt. Want dat is met die vetbuif heel vaak. Ik dacht er bijvoorbeeld aan toen ik vandaag nog door de Haltestraat fietste, die worden nu natuurlijk weer afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, of in ieder geval voor auto's. Uh, en dan staat dan inderdaad zo'n bordje verboden in te rijden vanaf 5 uur tot uh, 2 uur s'nachts. Uh, en daaronder het bordje uitgezonderd fietsers. Maar dan dacht ik, ja, vetbikers en e-bikes die vallen nu ook nog onder fietsen. Dus je hebt eigenlijk een ja, maar... soort met dezelfde snelheden. Heb je nu nog door de halte straat ook kunnen uh, ja, racen. het zit nee, Ja, precies. En, snap en toen, wat je dacht, toen dacht ik eraan van nou ja, alleen al dat praktische bordje, weet je wel. Dat er gewoon een bordje moet komen verboden voor gemotoriseerd verkeer. Ja. En dat. Die bestaan al, die bordjes. Maar dat je fatbikes dus als gemotoriseerd verkeer gaat zien. Ja, dat vind ik wel mooi. Dat vind scooters. ik ook. Maar... En dan mag je alsnog op het fietspad. Want scooters mogen ook op het fietspad. Maar ja. Kijk, maar... want helms... Daar denk ik altijd van... Ja, daar gaat niemand meer, ze meer kopen... En, maar dat zou wel. ik helemaal goed vinden. Eerlijk? Eerlijk? Ja, maar... Ik ben echt voor helms. Nee, maar ik wil even wat nuance aanbrengen in dit gesprek. Want ik vind op zich een e-bike niet het probleem. Nee. Kijk, ah, hij heeft een e-bike, hè? Mensen, laten we dit even. Ja, maar kijk, ik wil even. Nee, dat, dat is zo. Maar ik wil het even zo zeggen. Kijk, het zit zo. Met een gewone fiets, als je doorstapt... kan je ook de 25 halen die een e-bike in principe mag fietsen. Ja, ja, ja. Het ja. probleem is niet zozeer dat mensen hard of zacht moeten trappen... want uiteindelijk is het gewoon een fiets met een motor erop. En als je met een gewone fiets er nog voorbij kan... of even hard kan fietsen, is het gewoon een fiets. Het probleem met de fatbikes ontstaat... is dat heel veel twaalfjarigen die dingen blijkbaar cool vinden. Ja, ik snap het niet ik vind het ontzettend lelijk, maar dat is een smaakding. Die vinden die dingen mooi, die kopen er een... Die hebben nog helemaal geen inzicht voor gevaar. Die gaan ze opvoeren. Dan rijden ze 40. Ja, dan is het geen fiets meer. Ik kan met mijn fiets niet 40 fietsen. Zowel met e-bike niet nee, nee. als met een gewone is, fiets. Ja, terwijl en, ik en is, op de eventjes e-bike waar ik dus laatst op zat, gewoon nog werd ingehaald door wielrenners. Terwijl om ik gewoon op hoge trapassistenten zat te staan. Dus zo zie je, dan moet je ook wielrenners gaan verbieden als je het op die manier gaat bekijken. Oh, maar daar ben ik ja. ook voor. Dus, dus nee. nu zeg je iets, dit is een non-issue. Die wielrenners moeten gewoon hun eigen F1-track hebben. Ja. Je weet wat wat je bedoelt, het ligt ook vooral aan de mensen die op die vetbikes zitten. Want op zich, het ding op zich. Kijk, dat komt gewoon door de markt. Komt zo'n ding, uh, wordt zo'n ding bedacht. Dus op zich, dat er is, is niet erg. Maar ja, natuurlijk gewoon handhaven dat bijvoorbeeld zo'n minimumleeftijd inderdaad. Ja. Of, of iets van een rijbewijs. Maar kijk, dus maar kijk, ik, vind, het, ik vind het dus wel erg. Want ik, ik heb, moet hier toch even, even iets over zeggen. Ik vind namelijk dat. er is een soort trend onder jongeren tegenwoordig. En dat irriteert me echt mateloos. Dat alles. Lui en zonder moeite en, en, en met maximale efficiëntie moet. Weet je. Je, moet je moet op zo'n kutvetbuik zitten. Als je sterker wil worden, dan, dan ga je niet daadwerkelijk trainen en een beetje in, in de buitenlucht. Nee, dan ga je zo snel mogelijk de weg, maximale proteïnepoeder, weet ik wat voor onzin, ga je in de sportschool je spieren oppompen. Er is gewoon iets over, lui staat gelijk aan, aan een soort van status of luxe. Ja. Dus kopen mensen zoveel mogelijk om maar zo, zo lui mogelijk te zijn. Dat vind ik echt, dat vind ik echt walgelijk. Ja, maar, ja, maar. Echt walgelijk. Ja, maar dat is, dat is, oh, een, ja, maar dat is een... Sorry, sorry. sorry ja. Even kort, al, laatste, <laughs> laatste, laatste quote. Dit is een instelling waar wat nu inderdaad het probleem is. Maar uh, zo'n instelling is op zich niet het gevaar voor de andere de mensen. Nee, dat, dit, kijk, dat het ding is het uh, ook. Kijk, ik, ik ben het er ook niet mee eens als ik ook wel eens personeel in de winkel ziet Of bij een restaurant, dan denk ik ook wel eens van, oh mijn god, beetje tempo erin. Ja, nou, dat is, dat is, dat is, nee, maar dat is Kijk, gewoon maar. zo. Is echt, Heel echt veel dramatisch. 15, 16-jarigen hebben gewoon geen tempo meer. Dat is niet, dat is, ja. niet allemaal. Maar waar het op neerkomt, dat ze afsluitend. Kijk, als je zo'n ding koopt, één ding. Als die dan nog legaal is, ook een ding. Maar waarom moet je dat hebben onder de 16? dan moet je gewoon boven, boven de 16 heb je wat meer gevaar. Dan denk je, oké. Okay, is het opvoeren wel handig? Nee, dan doe je het niet zo snel. De groep die dingen het meest opvoert en dus het meest op de uh, IC belanden, zijn de mensen die het het minst nodig hebben. En dan denk ik, ja, als je gewoon die leeftijd op 16 instelt, desnoods met een TOD-certificaat, niet eens met een volledig ja. wijbewijs, dan kom je aan heel eind. En daar valt het punt. Mooi zeg. Dan gaan we nog even naar Joost Klein, heel kort, want we hebben zo'n nummer van hem klaarstaan, een van zijn nieuwste singles. Maar er schijnen dus roddels te zijn, of tenminste dat Joost Klein hint op een uh, deelname aan de Eurovision Contest van 2025. Uh, met Europa pa, mocht hij de afgelopen keer natuurlijk niet meedoen... omdat hij gedisqualificeerd werd... vanwege een nog steeds omstreden uh, voorval met de Israëlische delegatie. Er loopt trouwens een heel onderzoek vanuit de EBU... en ook vanuit alle andere omroepen naar die hele kwestie... of het wel veilig was op, uh, op de werkvloer daar. Maar een beetje positief nieuws. Misschien zien we Joost gewoon volgend jaar weer terug... Ja. met dan natuurlijk wel een nieuw nummer. Want op zijn Instagram is nu zijn bio... Ja. Eurovision 2025. En, uh, ja, maar ik daar vind, worden de fans wel echt blij wel van. Ik vind we wel dat we er wel wat politieonderzoek moeten afwachten. Want natuurlijk loop ik iets naar de Israëlse delegatie. Dat is prima dat dat wordt gedaan. Klaar ik hebben die mensen geïntimideerd Prima. Maar ja. het politieonderzoek ja. naar Joost Klein moeten we denk ik wel afwachten. Want als daar iets verkeerd komt. vind ik niet dat we moeten dat moeten sturen uh, volgend jaar. Dat gaan we doen. Maar eerst dit uh, zeer vrolijke nummer ja. van Joost. Ik vond het best catchy, hij heeft, deze. Hij heeft weer ja. een ja. uh, de Deze vond ik beter dan zijn Eurovision. Nou, nee, dankjewel. Nee,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 Dit was Nemo met De Coat. En dat was natuurlijk de winnaar van het Eurovisie Songfestival 2024. En dat betekent dat we volgend jaar naar Zwitserland gaan. En daar zijn op dit moment vier steden in Zwitserland in de race... voor wie je daar mag uh, gaan organiseren. En dan uh, wordt het weer een nieuw feestje. En mogelijk dus ook weer met uh, Joost Klein. Um, we gaan even terug naar uh, de regio. Want daar gebeurt natuurlijk ook genoeg. Bijvoorbeeld een uh, bultrug voor de kust van Zandvoort en Emmuiden. Hij stond een beetje daar rond op uh, hoeveel meter afstand. Dat staat ook ergens. Maar, ja, dat is ook heel ja. vaag. Ja, nou ja, goed. Er was in ieder geval uh, best wel een grote, grote bult terug te zien uh, voor de kust. En uh, wij hebben hem ook eventjes Poepie. proberen Zoeken. te spotten. Ja, klopt, ja. Proberen te spotten. Dat was uh, vorige week maandag. Ja. Toen werd hij voor het eerst gesignaleerd uh, zo'n beetje ter hoogte van de Zandvoortse Zuidboulevard. Zo bij Tijn-Akersloot. En uh, er stonden heel veel mensen ook wel te kijken. Ik ja. kreeg video's door van dat daar, uh, dat daar iets gebeurde. En uh, nou ja, Mike en ik zaten toevallig in de auto. En ik zei, we moeten even langs rijden. Want uh, ja, misschien zeker. hebben er nieuws. Dat maar was goed. ook wel leuk. Mijn, mijn moeder die, die meme van... Uh, vrouwen doen alles behalve gewicht te heffen. Weet je? Want dat is wel een rare sport te doen. En dingen die helemaal niet bestaan. Maar mijn moeder dus doet ook zo'n sport. Maar dan op het strand. Het dus was één keer niet gegaan. Precies toen die beeldrugger er waren. Dus oh. ik heb volgens mij... Twee uur lang uh, uh, heel enthousiast geheel aan moesten wonen dat, dat de beeld terug uh, dat ze die had gemist. Dus nou. het, het was in ieder geval een happening, laat ik het wel zeggen. In, in mijn huis in, ja, in ieder geval dat, wel. Dat was ik, het, ja. In jouw huis. In jouw huis. In de woonkamer. Uh, ja, daar was ik denk daar. inderdaad ook uh, uh, dat het een happening was voor de kust. Want er waren dus meerdere walvissen die voor de kust kwamen. Ook nog de dagen daarna. En uh, de dieren zijn alle drie nergens meer gesignaleerd uh, vandaag. Dus uh, ruim bijna twee weken later. Op zich is uh, dat een goed teken, toch? Ja, uh, ja, ja. Wat trouwens ook goed is om te melden, is dat SOS Dolfijn... Hè, dat is zo'n uh, organisatie die ook meteen ging kijken op die plek... zei van, nou ja, de dieren zijn op zich uh, in goede staat. En het is op zich niet zo gek dat ze hier nu zijn. Uh, maar ze horen hier natuurlijk niet, omdat het vrij ondiep water is. Maar ze kunnen eigenlijk prima en goed overleven als er maar genoeg voedsel is. En uh, een paar dagen, paar dagen later, op uh, vorige week vrijdag of donderdag... Was het voor bioloog Arnoud van den Berg duidelijk? Het zijn er zelfs twee. En hij is spotter en stond op de dijk van Zandvoort te posten om te kijken hoe vaak en of hij de dieren nog wel zag. En dat hij, nadat hij ze had vastgelegd op zijn camera, kon hij vaststellen dat het er ook echt twee waren. Doordat de ruggen en het vlekjespatroon van de dieren verschillen. Want ze komen natuurlijk niet per se tegelijk boven, dus dan kan het ook dezelfde zijn. Ja, maar ja, dat soort maar hij mensen. Kon het hè? Toch, uh, onderscheiden. Dat is gewoon een bepaald type autisme. Dat is echt waar de samenleving op runt. Daar hou ik echt van. Gewoon. Weet je, iemand die gewoon daar ja, staat. Ik, en gewoon ik, echt die plekjes dat, stelt. en zo. Uh, ik vind dat echt top. Ja, als ja. biologisch, dat denk ik... Uh, ja, maar daar, nog, ik vind dat dan. gewoon top. Ja, is gewoon, ja. maar, dat als, iemand dat wil doen. Dat ja, vind maar, ik gewoon echt top. Maar, maar, als echt als dat echt je interesse is, dat is toch hartstikke leuk. Ja, ik word daar echt oprecht ja, blij van. Ik top. vind dat echt goed. Dat hebben we hebben echt meer van dat soort mensen nodig. Daar ben ik echt serieus. Ja, Meer beeldrugspotters. En misschien komen ze nog wat terug. Gewoon alles in sekjes, in potjes. Ga dingen doen met elkaar in plaats van gamen of zo, man. Wel? Was... Lekker naar buiten. Lekker naar buiten. Ja, gaan buiten spelen. Wat doen jullie hier op de radio? Wat nieuws, luisteren jullie? Uh, nieuws uit de natuur. Nieuws uit de natuur. Dat was ook nog eens een programma. Bestaat, we gaan, uh, bestaat dat nog? Het, ik denk dat het wel bestaat, maar waarschijnlijk uh, een hele omgevormde versie. Waarschijnlijk maar. wel, ja. Uh, we gaan naar een uh, nieuwe hit uh, deze maand. En die spelen we altijd af zo net iets na half acht. En deze keer is die van uh, Eminem, want uh, ja. die maakt natuurlijk ook nog muziek. Zeker. Dit is uh, Houdini. Back, back again, she's back. Tell us who's back, guess who's back, guess who's back, guess who's back, guess who's back, guess who's back, guess who's back? Guess who's back, guess who's back. <laughs> <laughs> well look for the stork white Little baby devil with the four tongue, it sticking out, yeah, like a sore thumb. to the cipher with the folks in a Bud Light shirt Lyrical technician and electrician Y'all yeah. light work uh, And I don't gotta play pretend It's you I make believe What? And you What? know I'm here to stay cause me What? If I was to ever take a leave What? It would be as friend to break a feet. Yeah. If I was to ask for making Thee Stallion if she would collab with me Would I really have a shot at a feet? <laughs> I don't know but I'm glad to be back like Abra, Abra, Kadabra And for my last trick I'm about to reach in my bro. Now back in the days of old me, right around the time I became a dope fiend oh. Ate some coke as a way of coping, taste the fiend It's case of O.E. turned me into a face emoji cool. My suit may not be age-appropriate, but I will hit an eight year old in the face with a participation trophy yes. Plus I have zero doubts, that this whole world's about To turn into some girl scouts, that censorship girls out So when I started this verse, it did start off lighthearted at first, but it feels like I'm targeted, mind-boggling, how my profit is skyrocketed, look what I pocketed, yeah this shit is just like y'all have been light jogging in, I've been running at full speedin', that's why I'm ahead like my noggin' in, I'm the fight y'all in, when you debate who the best, but I'll sound white chalkin', when I step up to that mic cockatin', oh my god, it's a chicken out again! Well, Abba, and for my last trick, I'm about to reach in my back backboard. Sting just like you were being attacked by bees in the coop, leaning back my seat what open r kelly's favorite group the black guy guy bees, bees. <laughs> in my air max 90s white tees walking parental advisory my trains cat siamese identifies as black but acts chinese uh, like i'm all fucking hacky sack got treated why? the whole world cause i got it at my feet yeah can i explain to you that even myself i'm a danger to? Yeah. i hop on tracks like a kangaroo and say you thanks it to the anger you fuck like, oh, if i think that shit i'ma say that shit cancel me what okay that's it go ahead paul prick, you nail cross-dresser, fake ass beat and I'll probably get shit for that, watch. but you can also, my dick, in fact, them, Dre, fuck Jimmy, fuck me, fuck you, what, my own kids, they're brats, gum. they as scoop off, them and you off, you two are, got two balls, biggest as RuPaul's, what you thought you saw, ain't what you saw, cause you're never gonna see me, caught sleeping, see the kidnap, never did happen, like Sherry Papini, Harry Houdini, I vanish into the Thenerys, I'm leaving like, ever, ever. Dit is uh, de heerlijke nieuwe hit van M&M, Houdini. En hij uh, valt aardig in de smaak hier in de studio. Ik hoop uh, thuis ook voor de luisteraars. En uh, het is, uh, ja, wat wil hij zeggen, Mirko? Nou, ik, ik, was, ja, ik, ik was net nog aan het verder dat ik een beetje neutraal stond als we tegenover M&M. Maar ik vind dit wel wel nice. Ja, je, wel. je hebt je kant gekozen. Ja. Mirko is volledig fan van M&M. Ik ben nu echt en, uh, fan, super ja, fan. Dat Rijn ook nog eens he, volledig fan van M&M. Um, we gaan even over naar wat nieuwtjes die ons uh, online zijn opgevallen... en die uh, met technologie of van alles en nog wat... en vaak ook een beetje met de ruimte te maken hebben. Want als allereerst het volgende... en dan wil ik ook even de inleiding kunnen lezen. Ja. Ja, en de titel. Ja, dat wat is dit fijn. nou weer? <laughs> een beetje improviseren. Het is, uh, het is namelijk uh, uh, bekend geworden dat Apple de EU-regels schendt... met de App Store en ris riskeert daarvoor een miljardenboete... De Europese Commissie heeft Apple officieel beschuldigd van machtsmisbruik. Met de regels in de App Store benadeelt de iPhone-fabrikant zijn concurrenten, zo oordeelt de Europese WACOM. Daardoor hangt het concern nu een miljardenboete boven het hoofd. Heel erg, ja. De, de nieuwe Apple Store uh, die schendt de Europese wetgeving. Die moet zorgen voor eerlijke concurrentie. Ja. En deze zo, zogenoemde Digital Market Act. Is een bedoeld om de macht van techbedrijven te beteugelen ja. en niet alleen de grote concerns. Ah, het, het leukste hieraan. Ik wil gelijk wat over zeggen. vind ik. Dat dit allemaal is begonnen bij Fortnite. Weet je? Ja, dat dit, spelletje ja. wat negen jaren gespeelde. Ja. Die hadden namelijk op een gegeven moment gewoon een oh, eigen ho. transactiesysteem eerst gemaakt. Eerst speelden gewone mensen. Ja, oké, okay, eerst gewone mensen. Een eigen schietspelletje. Heel kleurrijk. Ziet eruit. Iedereen kennen. Het. Eh, maar even, weet je. Dus, dus die hadden een, een soort eigen transactiesysteem gebouwd. Los van de Apple Store. Ja. Toen zijn ze er afgeknikkerd. En in tegenstelling tot alle andere bedrijven. Hebben ze het samen overleefd? Doet Fortnite het nog steeds ontzettend ja. goed als je het hebt over verkoopcijfers? Ja. En ze hebben Apple niet alleen op dit onderwerp, maar op meerdere ja. rechtszaken. Hebben ze aangespannen ja. en gewonnen. Hoe ja, ja. cool is ja. dat? Ja, ja, sorry. Dat is wel, uh, inderdaad it. heel bijzonder. Nou, niet alleen dan Apple. Hebben we ook nog het. Ik heb het allemaal oh, even te zetten. Dat ga je mooi Oh ja, ja, Nee, nee maar het zit zo. Um, inderdaad, als jij zegt, Epic Games natuurlijk de maken achter Voorzaan. Die hebben gewoon. Die, die kan, ik kan echt niet lachen in de centjes, hè? Want het is niet alleen Fortnite. Epic Games heeft ook jarenlang heel veel geld verdiend. Met de, de Unreal Engine. Dat is zeg maar ja, ja. de onderliggende engine onder Fortnite. Maar nee, niet alleen Fortnite. Een so soort bouwsysteem nou, voor ja, de Inderdaad, de Unreal Engine is een soort... Nou ja, games, inderdaad, games bouwen. Games bouwen. En, maar goed, de Unreal Engine het is heel erg... Uh, ja, veel gebruik gewoon in de game-industrie... waaronder dus in dingen zoals dus bijvoorbeeld Fortnite. Maar ja, denk je ja, ook ja. bijvoorbeeld aan games... zoals inderdaad een Rocket League... of een Live Strange... waar we zo nog muziek van gaan draaien trouwens. Of eigenlijk al dat soort of games... allemaal in de engine. En daar hebben ze natuurlijk gewoon commissie op gevraagd. Maar dit komt dus door de digital markets act. En ik vind het altijd een beetje een lastig verhaal. Want ik vind de insteek van de DMA op zich goed. Want de DMA zegt eigenlijk... als jij een apparaat koopt... moet je daarop kunnen installeren wat je wil. En dan moet je het niet gecontroleerd worden... door bijvoorbeeld een App Store, door een Play Store. Maar dan denk ik altijd... Dat is leuk, de intentie is goed. Maar dan denk ik, mensen die een iPhone kopen... die weten toch bij voorbaat al dat dat niet kan. En inmiddels kan het overigens ja. wel, maar goed. Ja, ik denk dat veel mensen een iPhone of een Apple-product kopen... vanwege het product en niet, denk ik, primair ja. nadenken over de... Ik, ik ga af uw ze op nadenken, maar... maar exact, kijk, ik kijk wat, wat ik heel fijn vind aan Android in ieder geval... Kijk, Apple heeft ook allemaal voordelen... maar Android is wel allemaal open en allemaal toegankelijk en... Uh, ja, dat heb ja, ik ook. Wat minder gecontroleerd. Maar goed, die DMA die zorgt er dus voor. En dat is niet alleen op ios merkbaar... dat is ook op andere dingen bezig. Je moet overal een keuze kunnen krijgen. Waardoor de user experience soms bijzonder irritant wordt. Ik had laatst mijn iPhone nog geüpdatet... en ik krijg gelijk zes pop-ups. Omdat ik een ja, browser ja. moet kiezen. En een ding moet kiezen. En dat moet kiezen en, zo ja. moet kiezen. en zo moet kiezen. Ik gebruik al drie, vier jaar ervaring op dat ding. Dus ja, oké. Maar, maar dat, dat overdreven gesloten karakter van iPhone, laten we even wel wezen. Ook ze hebben binnenkort een AI-update aangekondigd. Nou, heel veel kunnen ze dan in-house. Maar dan op een gegeven moment, als we zeg maar geen, het zelf niet meer kunnen oplossen. dan krijg je echt nog net iets een soort roodgroeiende waarschuwingsmelding. of je dan door wil naar ChatGTP. Hoe? Weet je wel. Ja. Dat, dat vind ik wel een beetje. Ja, al, al, op die manier ben je wel heel monopolistisch bezig. Ben ja, je wel heel overdreven. Ja, Apple is heel erg, maar ik ja. vraag me af, af wat erg is. Ik bedoel, als je niet aanstaat, je bent toch niet verplicht om een iPhone te kopen. Dan kan je inderdaad nee. een Google kopen of, of een Samsung kopen of weet ik veel wat kopen. Nou ja, dat, uh... Maar dit vind ik just, ik heb hier ook al heel veel internetdiscussies <laughs> over gevoerd met mensen het... op Reddit. Toen, uh, toen dat het dilemma voor het eerst speelde. Ik vind het een beetje, ik vind het twee kanten hebben. We gaan het zien of de miljardenboete er ook echt komt. Uh, en dan nog het volgende, mensen met een studieschuld die moeten even oppassen, want 60.000 Nederlanders, uh, de gegevens van hun, zijn online zichtbaar geweest als je een studieschuld hebt. En uh, het belangrijke hierbij is dat criminelen natuurlijk gebruik kunnen maken van deze uh, informatie om die te misbruiken en mensen op te lichten. DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs, die iedereen een uh, studieschuld uh, regelt, uh, verstuurde op 30 mei een enquête naar 60.000 mensen die bezig zijn met het terugbetalen van die schuld. En een ethisch hacker, dat is een hacker die uh, uit goede bedoelingen voor zijn werk doet. kwam erachter dat alle e-mailadressen waarnaar de vragenlijst was verstuurd, dat hij die kon inzien. En voor de analyse van de reacties op de enquête maakt Duo gebruik van, het, van de software van het Zwitserse bedrijf Surveilizer. En die analyse software bleek niet goed beveiligd te zijn. Daardoor kon de hacker zien wie was uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. De hacker, de hacker heeft zijn ontdekking direct bij Duo gemeld. Daarnaast is de software beter beveiligd, zeggen ze. Daardoor kunnen onbevoegden de gegevens nu niet meer bekijken. Nou, Mike, als uh, ICT-meneer. Hoe kunnen we dit voorkomen? Ja, hoe kunnen we dit voorkomen? Het antwoord is gewoon niet... Kijk, uh, software is heel ingewikkeld. En dat zeg ik als iemand die ook wel eens software maakt. Uh, nou ja, die dat eigenlijk maakt voor werk. Websites, software, dat soort dingen. Um, kijk, je, je doet er alles aan om het allemaal goed te beveiligen. Het kan altijd voorkomen, vooral als je een grote organisatie hebt... zoals een duo, dus iets waar veel mensen in zitten of iets mee te maken hebben... Dat er een keer een datalek ontstaat. En helaas, ja, dat is gewoon niet te voorkomen. Ons dat je er wel heel erg je best voor doet. Um, ik vind het dan altijd belangrijk dat het A transparant wordt. Dus inderdaad, mensen um, die daar uh, onderdeel van waren, die zijn waarschijnlijk gemeld. Want dat moet ook als het gem lek gemeld is bij de autoriteit persoonsgegevens. Uh, dus dat is gebeurd. Ja, dan moet de legging natuurlijk zo snel mogelijk gedicht worden. En in de toekomst gewoon ja, kijken wat kunnen we kunnen doen om het te verbeteren. Maar zodra één zo'n bug eruit gepatcht wordt, ja. staat de volgende bewijs alweer klaar. En dan, en daarom heb je die. Penetration testers, dus die ethische hackers ook nodig... om dat soort dingen ja. te ontdekken en te filteren. Um, nou ging het geloof ik niet om wereldschokkende gegevens. Voor mij ging het om uh, e-mailadressen en misschien uh, voor- en achternaam. Ja, het is vervelend als het gebeurt... maar het zijn tenminste geen betaalgegevens of adresgegevens. Dat zijn altijd de ja, wat gevoeligere gegevens. Op, uh, ja, het is wat het is. Het is ja. vervelend. Het kan altijd gebeuren. Maar ik vind dat dit goed is opgelost. Ja. En dat zeg ik niet voor over een overheidsorganisatie met IT trouwens. Is, uh, <laughs> is, is, is dat niet voor jou een ethisch hacker? Uh, nee, dat is, dat is niet mijn werk... Maar uh, ja, ze zijn wel nodig. Ja, ja oké. Okay. En, en weet je dan ook dat je denkt... Van, oh, daar heeft het waarschijnlijk aan gelegen. Is dat iets in de code? Of, uh? Ja, dat is heel lastig te zeggen. Want je kan zo'n platform natuurlijk nooit bekijken. Dit soort dingen gaan meestal fout. Als er bijvoorbeeld ja. een, uh, een API endpoint... is eigenlijk een plek waar data vandaan komt. Uh, een bepaald beveiligingscheck niet goed doet. Of iets in die richting. Maar goed, wat ik zeg. Software zit heel verschillend in elkaar. Dus dat kun je eigenlijk niet zeggen. En, en het gaat natuurlijk allemaal automatisch ook. Nou ja, ook dat vooral. Maar dat is ook waar het... Uh, op zich hoeft dat niet daar fout te gaan, want vaak maken mensen meer fouten dan software. Maar goed, er hoeft maar één klein dingetje niet beveiligd te zijn... en dan kun je alle data eruit halen. Het is, okay. uh, het is wat het okay. is. Oké, interessant. Um, dan nog het volgende. Amazon sluit aan bij het Nederlands initi initiatief tegen boeken met jodenhaat. Amazon gaat meedoen aan, uh, aan het initiatief uit Nederland... dat de verkoop van antisemitische boeken in Nederland verder aan banden moet leggen. Dat meldt de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding aan nu.nl... Het Amerikaanse e-commerce bedrijf volgt boekverkopers Libris, Bruna en Bol op uh, met dit initiatief. En uh, zo willen ze natuurlijk uh, beperken dat in ieder geval via de literatuur antisemitisme wordt uh, verspreid. Ik, ik ga even iets heel controversieels zeggen. Natuurlijk ben ik compleet tegen antisemitisme. Laat dat ik dat even helemaal voorop stellen. Maar ik ben heel erg tegen het verbieden van boeken om wat voor reden dan ook. Ook omdat bijvoorbeeld literatuur kan natuurlijk uit een bepaald tijdperk komen... En kan dus vanuit een historische context... kan daar iets in staan wat, wat natuurlijk antisemitisch is... Hè, of ja. racistisch, noem maar op. Um, maar dat vind ik niet meteen een reden om te, te verbieden. Want het is dan juist ook aan de lezer... om, om dat te begrijpen. Hey joh, ik weet dat dit boek uit, weet ik veel, jaar kruik 1800 komt. En dat dat er dus in staat, zeg maar. Dus dus zelf weet ik niet of ik er gelukkig van wordt. Ja, maar dat... inderdaad. Misschien meer het, uh, ja. de variant... een nee, bordje dat... erbij en een uitleg erbij... dan het verbieden. Precies, context. En, en de, ja. de, de uitleg hierbij nu wel... Is, is dat het op dermate ontspoort... dat het huidige beleid onvoldoende is. En dat daarom dit soort initiatieven worden ja, genomen. Misschien dat er een soort tussenweg moet ontstaan. Dat je historische boeken... met dat soort dingen niet verbiedt. En nog gewoon ook maar nieuwe boeken die nog met deze dingen worden geschreven. Dat je daar misschien wel streng op gaat kijken. Maar inderdaad, ik sluit me hier wel aan bij Merkel. Ik vind het verbieden van boeken, maar ook bijvoorbeeld films of tv... vind ik eigenlijk heel vaak een slecht idee. Omdat het in principe gewoon nou ja, censuur is. Nou wordt het gelukkig niet verboden. Het mag gewoon nog in Nederland. Alleen de verkopen wordt iets bemoeilijker. Maar ja, goed. Nou ja, precies. Maar wat het vooral is, en, en dat maakt het lastig... kijk, het, heel vaak is met dit soort dingen altijd een hele grijze lijn... tussen wanneer is het kritiek... en wanneer is het anti-groep een, een, een mensen. En, en, en gaat het Het is een hele ingewikkelde lijn. Weet je, dat, dat wat islamkritiek wordt heel vaak neergezet... als islamofobie. Ja, wie is dan aan wie is het om dat te bepalen, zeg maar? En dat is een beetje wat ik moeilijk vind aan dit soort initiatieven. Als iets op zo'n lijn zit, dan gaat het ook al heel snel naar het inperken van iemands vrijheid van meningsuiting, zeg maar. Weet je wel. En ik persoonlijk geloof ik ook in dat je negatieve meningen mag hebben. En misschien dat het, dat, dat het iets anders is dan dat je dat het ook betekent dat het op bobbing komt verkocht moet worden. Je hebt natuurlijk geen recht van hey, het moet op boppend komt Dat nee, staat niet top. in de grondwet. Maar. Uh, ja, ja, riskant. Ik, ik weet niet hoe het ja. uitgevoerd wordt. Misschien gaat het hartstikke. Maar goed. Er, er is inderdaad, wat jij zegt, er ja. is een heel grote lijn tussen wat is discriminatie, racisme en wat is feit van meningsuiting. Precies. Maar die discussie kan je ook niet voeren. Nee. Daar heb je een hele dag voor nodig. En dan, nee, en dan, dan moet je echt ook uit. ingaan op het boek zelf. Dus ik weet het ja. ook niet. Maar ik hoop dat ze voorzichtig zijn. Ja. Ik ook. Ja. Dat is mijn naam. Dan, dan, uh, dan, <laughs> uh, dan nog het volgende: want Rusland blokkeert de toegang tot ruim 80 Europese media, waaronder ook de Nederlandse media als de NOS, NRC en het AD. Oh. En dit besluit volgt op uh, nieuwe sanctiemaatregelen die de EU op 17 mei bekendmaakte. En uh, afgelopen dinsdag zijn ingegaan. Onder die sancties viel ook de blokkade van diverse Russische media voor Europese gebruikers. Waaronder RIA Novisti, Itsvestia, Roskiaia Gazeta en Voice of Europe. Die verspreiden volgens de EU propaganda over onder meer de oorlog in Oekraïne. En bij eerdere sanctiemaatregelen werden ook andere Russische media... die uh, uh, waarschijnlijk natuurlijk helemaal onder controle staan van de Russische overheid. Zoals Russia, Russia Today en Sputnik ook uh, geblokkeerd. Uh, als tegenmaatregel sluit Rusland nu de online toegang tot meer dan 80 Europese media af. Waaronder dus uit Nederland, NRC en het AD. En andere opvallende zijn de Belgische sites Knak en Leviv. En de Duitse titels Die Zeit en Der Spiegel. Het Spaanse El Mundo en het Franse persbureau AFP zijn ook uitgesloten. Ja, ik vind het altijd een beetje een non-issue. Kijk, uh, hoeveel mensen no. die uh, heilig in. Nee, maar hoeveel mensen die heilig in Poetin geloven. gaan NOS lezen en denken: Ja, dat is wel een punt hoor. Ik ben nu echt zwaar. Ik vind het een beetje. Ja, kijk, uh, ook, als, ja. Nee, ook in Europa, die dus de media blokkeren. Wat heb je nou als gemiddelde en die Russische media? Ik vind het een beetje... Nou ja, het begint altijd bij de media en ja, dan natuurlijk, komt de rest. Maar, maar dus wat heb ik hier over Rusland? Een land dat letterlijk een ander land is binnengevallen. Weet je hoe... De, ja, hmm. ja, ja, nou ik, ja, het is, ik, uh, het is natuurlijk ook de EU die wat media blokkeert. Maar ik ben er eigenlijk zoveel mogelijk voor om dingen beschikbaar te houden. En dat uh, is ook zo. Dat maar... Nou, ik ben maar eens met jou, maar eigenlijk... Ja, maar hoe groot ja. is het verlies hiervan nou? Nee, ja. ja. Nou, ik snap het, het is niet groot, maar ik ben het wel met maar eens. Ja, we gaan even naar een lekker stukje muziek van de Talking Heads. Oeh, Psycho Killer is dit, toch? Psycho Killer. Ja, oh, nice. Zometeen een recept, dus pak pen en papier erbij voor de Show. Dit heerlijke nummer van Talking Heads. Ja, ja. Psycho Killer bij Jomer en M&M's op ZFM Zandvoort. on fire Don't touch me I'm a real live wire Psycho killer you can't see pa Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa dat het tijd is voor de Mirko Show wereldeditie. Libanon! Ja, dames en heren, de Libanon-editie. En dit keer met... Uh... Ja, een, een Libanees recept en een heerlijk gegrilde Libanese aubergine. Wat heb je nodig? Twee eetlepels eetlep pimentkorrel. Eén eetlepel vers gemalen zwarte peper. Twee eetlepels gemalen kaneel. Eén eetlepel gemalen kruidnagel. Eén eetlepel gemalen korianderzaad. Een half eetlepel gemalen gember. Eén theelepel gemalen nootmuskaat. Ja, veel kruiden in deze. Twee middelgrote uien. Twee tenen knoflook. 80 gram verse platte peterselie. 500 gram runder gehakt. Eén middelgroot ei. Twee eetlepels tarborenbloem. Eén eetlepel gedroogde munt. Twee eetlepels milde olijfolie. Twee uh, salade uien. Een halve eetlepel granaatappel melasse. En uh, ja, vier Libanese brood. Het is voor vier personen dit recept. En wat ik persoonlijk nog aanbeveel is: gooi er wat MSG bij. Natuurlijk peper en zout. Mononadiumsgoedemaat is als vet zin te koop bij de uh, AH. Nou, stap één. Uh, stamp de ons zo fijn mogelijk in de vijzel. Uh, uh, meng de piment, zwarte peper, kaneel, kruidnagel, koriander, gember en nootmuska nootmuskaat... tot een egaal zeven kruidenmengsel. En persoonlijk beveel ik aan... hou de nootmuskaat en uh, de, de kruidnagel wat meer tot een minimum. Voeg wat meer pimentkorrels uh, en wat meer korianderzaad toe. Want dat vind ik zelf gewoon veel lekkerder. En wat ik ook nog zou aanbevelen... Doe er een aantal kortjes in die je niet vijzelt. Zodat je af en toe een beetje zo'n zo verrassingje hebt. Dat je even een pimentkorreltje of iets dergelijks bijt. Dat maakt het net even wat lekkerder. Nou, stap 2. Snipper de uien heel fijn. Rasp de knoflook op de fijne ras, Snijd de peterselie fijn. Meng uh, in een kom. Het gehakt met de ui, knoflook, het ei, de bloem. 30 gram van de peterselie. Dat is voor 4 personen. 2 eetlepels per 4 personen. Zeven kruidenmengsel. De munt en naar smaak de peper en zout. Kneed alles goed door elkaar. Verdeeld hakmengsel uh, in acht gelijke porties. Vier per persoon. Vouw met vochtige handen elke portie in een borstvorm van 12 centimeter lang. Om de spiezen bestrijk rondom. Met, uh, licht met olijfolie met behulp van de bakwast. En lekker zit dus om dit op de barbecue of weet ik veel wat te doen. Maar je kan het ook op een grillpan doen op hoog vuur. Grill de kefta's acht tot tien minuten gaar uh, en keer regelmatig. Snijd ondertussen de salade uit de dunne ringen. En meng de rest met peterselie en de de. Ik koop ze ook gewoon bij de supermarkt. Dat wist ik ook niet, voordat ik dit ging maken. <laughs> Scheur het platbrood voorzichtig open... en beleg de onderste helft met het Peterselie uitmengsel En dan hier nog een tipje. Uh, soms dan is het platbrood een beetje taai. Wat je kan doen is je st het stomen. Dan moet je gewoon twee grote pollepels neerleggen. Vul je in een, uh, een, een bak, een, een, een pan met, uh, met water. Ja, ja, ik weet dat ik moet stoppen. Ik kreeg gewoon een signaal. Kook het en dan zorgt de stoom ervoor dat het zacht wordt. Nou, uh, beleg het onderste helft met het peterselie... Uienmengsel, verdeel de kefta erover. En gebruik onder andere de helft van het brood om de kefta mee te eten. En dan tot slot nog de aubergine. Om het af te maken. Snijd de aubergine in, in zeg maar hele dwars doorsneden plakken van ongeveer een centimeter breed. Olie die goed in. Doe er wat, uh, um, wat zout op. Aan alle kanten zout hem ook goed in. Zorg ervoor dat je een lekker mengseltje maakt van uh, knoflook. Twee tentjes knoflook. Uh, wat citroensap. En muntblaadjes die je heel fijn snijdt. En... Als je zeg maar die, die, uh, die, die, die stukken aubergine hebt gegrild, smeer het dan daarmee in. En dan heb je bij elkaar een hartstikke lekker Libanees recept. Nu ben ik klaar. Dat, uh, <laughs> dat klinkt weer lekker. Het water loopt om ons, ons al in de mond. en uh, Kunnen we dit recept eigenlijk ook ergens terugvinden? Of, uh, uh, ja, ja, ja voor de, ik heb wel uh, best wel wat toevoegingen gedaan. Maar de, je kan een vrij goede basis vinden. Gewoon op, op de allerhande van Albert albertijn.nl als je daar ja. zoekt. Aubergine niet, dat is mijn eigen toevoeging. En gooi er lekker nog wat verse ganaat op of pietjes over. Oké, okay. nice. nou ja, we zijn er zo weer in het tweede uur. Dit was het, de Meerkook Show. Hier is my chemical romance met Welcome to the Black Parade. Dit legendarische nummer van The Black Parade... van dat album van My Chemical is helaas afsluiten. Want het tweede uur knalt erin met het nieuws. Zometeen het zandvoortskwartiertje, ons irritatiefactortje... en de M&M-hit van de maand. Dat zometeen bij Jammer en M&M's. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur.